In juni 1993 schrapte de controlecommissie die toezag op de partijfinanciering de toelage van Rossem, de partij van Jean-Pierre van Rossem. De boekhouding was volgens die commissie niet doorzichtig. Jean-Pierre reageerde misnoegd. ...wordt altijd brutaal gespeeld. Maar in ieder geval, wij gaan naar de Raad van State. Wij gaan uh, de beslissing aanvallen in de Raad van State. Ik heb dus beslist van uh, het partijbestuur bijeen te roepen woensdagavond. En daar ga ik voorstellen dat onze parlementairen een mandaat neerleggen. Ja, nu men zegt, uh, Van Rossum, die dreigt daar wel eens meer met op te stappen. Wat gaat hij dat deze keer wel doen? Wanneer het Kencomité daarmee instemt, dan doe ik het alles eens.